you mm -hmm. voor vormgeving beleefd aanbevelen. Deels.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 En dan gaat ze spooken, s'nachts, dus, hè, lichamelijk zo sterk als een buffel. Ah, figuurlijk gezien dan, hè. Maar s'nachts spooken, typisch gevoelsmens. Slapeloos, hè? Ontzettend, een ramp, zeg ik, doe geen dicht. Nee, maar zij? Die, Jumie, Tante mevrouw, die slaapt als een os. Figuurlijk gesproken dan, hè. Als die moe is, dan slaapt ze, hè. Nooit anders gekend, die. Nee? Nooit.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 ...wat de beste man laten vallen, van de schrik door mijn al. Oh. Die zie je dan op die foto met een wanhopige kop... doem er der achterpand opdillen, Nerveus gedoe, hoor, dat trouwe, heel merkwaardig. ...want het was twee druppels later een begrafenis, Of trouwe... ...heel eng, maar bijzonder plechtig dus, hè.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 hem uitgeknepen, zoals het hoort. Hè? Uh, ik zie me daar al terugkomen, zeg. Waar is de bruid, Al? Die is onder zeil, jongens. <lacht> uh, je krijgt op zo'n dag al genoeg dubbelzinnigheden... in je kop gesmeten, ik bedankt. Dus toen ben ik nog maar een uurtje... ...met een borrel en een sigaar... ...een goed boek gaan zitten lezen. De grote vergissing van G.A.H. Grafsteen... <lacht>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 Ik zou je de finesses besparen, maar ik kom wel gillen. En zo spookt hij de hele nacht maar door, zeg. Dus slapen ho, maar ik... Ja, wat erg, zeg. Ja. En wat moet je daar nou aan doen? Oh, ho oh, oh, ho oh, laat dat maar rustig aan mij over hoor, dat weet ik precies. Dan moet ze er gewoon, dat moet ze gewoon even kwijt. Ja. He, die onrust. Dan moet ze gewoon even onder de mensen, die meid, he, Even er helemaal uit. Ah. Ja, ja, ja. Dus dat hebben we het weekend dus even gedaan, hè, saamtjes. Ja, wat leuk. Waarheen?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 als er zes boeren wonen is het veel. Heerlijk oord voor iemand die aan slapeloosheid leidend is. En je zei dat ze onder de mensen moest. Hè? Oh ja. Ja, daar heb ik even niet aan gedacht. Oh, maar dat, dat, dat is dan toevallig toch wel weer voor mekaar gekomen, hoor. Verschrikkelijk zeg, wat een rampen. Wat? Alles. Alleen zo'n er al heen, zeg. Pech? Noem het pech, ja, ga maar na. Zodat we de pobers daar binnen rijden, zegt Doemie.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 Hoe we daaraan kwamen, doen we en ik zeg. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen, chef. Nou, meer uit het stuig gaat, dacht ik Koen, dat weet je wel. Oh, begrijp ik dat jullie er al waren toen het echt Biels arriveerde. Nee, nee, nee. <lacht> toen nog niet, nee. Nee, toen waren we nog alleen. De mensen, dat dachten we. Heerlijk hoor, die rust in die groene, platte hel. Een verademing, instinct ze. <lacht>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 Nou, gevoelsmens dus weer. Hè? Dus ik zeg, nou, toen nou maar, ik doe het je wel even voor. Hè? Maar de gek die dat uitgevonden heeft, zegt zo'n looplang, Paul. Ik begrijp het probleem niet, chef. Ja, dat daar de een of andere verworrende geest van die dwarslatjes op heeft getimmerd, Paul. Ja, dat is tegen het uitglijden, chef. Ja, maar voor het struikelen, Paul. U bent gestruikeld, chef. Als een kenijn, Paul. Toch niet te water, chef. Tot mijn broek, Paul. Mijn nieuwe zwarte broek, zeg.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 Van die meid? Van wie? Van Herrenburg, die meid van Herrenburg. Evie? Evie, ja, zeg maar Evie. Zat die in het bad? Nee, die lag in het bad. Oh, oh. en wat zei je? Ik zei niks. En wat zei zij? Ze zegt: Hallo, hoe vind je me door? Kijk, water, staat het? Me? En wat zei jij toe? Ik zei niks, wat had ik moeten zeggen? Hoe vind je me halve nieuwe zwarte pak? Ik was sprakeloos en ik heb daar zeker een minuut of tien sprakeloos toestand kijken. Niet weten wat te doen. En dat maakt het alleen nog maar erger natuurlijk, want toen kwam Doemie aan de deur tikken. Klop, klop. Zit je er al in, auw? Ik zeg, nou, iets niet. Ze zegt, ben je dan al klaar? Ik zeg, ik hoop niet, nee. Ze zegt, wat doe je er auw? Ik zeg, ik wacht Ik zeg, ik wacht op mijn beurt.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 Ja, ja, dat is die waterverontreiniging daar, chef. Van die fabriek en die wasserij aan de bovenloop van dat één water. Ja, één water is maar bleek water. Ja. Ik ben me gauw gezeten borrelen, zeg, met Jules. Ja, kwam Jules daar ook om een beetje op te knappen? Met Evie? Met Evie, ja. Hoe je het doet, noem je het. Ja. Ja, ja, jij bent jaloers. Ik, ik, met Jumi, jaloers op hem? <hijen> kom nou! Daar zou ik niet graag mee ruilen hoor. Dat dacht ik nog. Toen ik er zag zitten, Doomi, de meid achter de schilletje, ze drinkt altijd graag een schilletje, hè? namelijk ja, achter de schilletje dus hè, en achter de witte blinddoek. Die bleek ik namelijk toch nog bij me gestoken te hebben in mijn nieuwe witte beroepnotenbenen. Toen dacht ik nog hè, kijk dat daar nou zitten die meid, en kijk daar is. waar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 En waarachter, zeg, als je goed keek, dan zag je hier en daar iets van een soort katoenen moedervlek. <lacht> Waar Doemie bij zit, zeg, achter de schilletje met haar blinddoek, gelukkig. Die ze helaas even afleiden. Daar Nou, toen ze zich erin in de schilletje. Blij dat die twee opkrasten, toen. We gaan even bruin liggen bakken. Nou, daar werd er wel een en ander bruin gebakken. We rekenen dan maar op. Hè. Ja, jij kent de zon niet in het bleekwater zien schijnen, jij. Zie wel, nee, nee.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 Behalve waar Abraham de Rietsuiker Bij zijn tweelingbroer in de onderwereld namelijk. Nou, dat heb ik hem ook wel even ingefreven, hoor. Ik zeg, hè, mocht je de sik van de geit zoeken, die heb je om. <lacht> ja, dan kan ik ineens heel geestig uit de hoek komen, hè. Tegen dat, tegen dat linkse etablissement. En wat Alleen, zei hij wel? Nee. Nou, hij, hij zegt, uh, dit is iets. Wie? Tiets.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 In een extreem linkse commune leven, ja? Fijtje. En Jules met Evie, Paul, die anderzijds leven in een fatsoenlijk rechtsconcubinaat. Nou, dat ging me rustig zaterdag, zeg.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 Ik zeg waar tegen? Hij zegt, we zouden graag even zonnebaden. Tietz en ik. Ik zeg, maar natuurlijk. Ja, hij zegt, ja, ja, ja. Maar nou, men zijn overtuigd naturisten, weet u. En dan weet ik geen eens wat het was, hè. Dus ik zeg, nou, kijk, maar toen zag ik het zeggen? Die stond dan rustig met mij te palaveren, is weet dinges, Is de natuurlijke staat. Ja, ja, zacht uitgedrukt.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 Dat was dus mijn zaterdag gedwongen sfeer, hoor, dus vroeg naar bed maar denk je hè, niet? Ja, we moet je. Slapen, slapen moet je. Maar dat kan je dan helemaal vergeten hè, als ze hun tanden gaan poetsen met vier maal sterren tegelijk, om maar iets te noemen. Dan is je niet eh, toch helemaal kapot zeg, dus zucht er maar weer voelen, vier uur, ja. vijf uur, zes uur, en toen mocht ik net even weg te zakken. Ja. Nou, daar, daar hoor ik me ineens een Krijs. Nee. Ja, wat denk je? Uw vrouw? Doe wie? Krijs, hè? Hoezo? Nou, dat ze droomde dat ze zon. Wel, nee, dat waren Zully, van Paul. Dat pluiskoppengaaien van dat malle jeugdhond. Kerels hadden een werkweekend, chef. Beetje onder toezicht de boot van de burgemeester een beurt geven zien. Doen ze graag, chef. Met nog een blitse lezing van Luc toe. ...onder de titel Alle Hens aan Dek voor de Revolutie. Ja. Nou, dan heb je ze, die krapen. Dan verzetten die graag even een bergwerk. Nou, dat heb ik gezien op hol, ja. Ik denk, ik sta maar op, ik ga me scheren. Wat ik doe dus, hè, ik zet mijn partijspoort open voor een beetje frisse stank. Ik kijk naar buiten, wat zie ik? Mijn? Die daar, zeg. Die staat er een putzwater water op te halen. Ik zeg, wat doe jij daar? Wat denk jij dat hij zegt? Niks. Wat denk jij dat hij doet? Hij gooit me een volle puts bleekwater op mijn partijspoort. Tegen mijn scheerkop. Ik was de ramen aan het wassen, weet je wel. Maar dan gooi je toch niet iemand op volle puts bleekwater door zijn open voor. Toen ik begon te gooien, was hij nog dicht, volgens mij. Maar toen je je gooide, was hij open. Ja, en toen ik uitgegooid was, was hij weer dicht. Ra, Omdat ik hem weer dicht dichtgesmeten had. O, oh, opzooi, meneer. Nou, dat is het begint van mijn zondag. En ik heb hem nog niet... In mijn nieuwe zwarte Colbert met mijn nieuwe witte broek geweest. is, of ik dacht helemaal dat de wereld verging. Ja, dat zal het roetstrapen geweest zijn, chef. Dat klinkt van binnen inderdaad nogal lawaaierig. De hel, Paul. Ik dacht dat gek werd, paniek. zeg, doe wie trouwens ook. Ik zeg, pak de koffer je blinddoek voor en overboord wij.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 Oh, dag George. Ja, ja ik geef je meteen een schat. Nee, ik ben er niet. Nee, geef maar hier, dank de miels hier. Ja, meneer Hij Aardige zwaaste van u om even te bellen, hè. Wat zit u? Wat zit u? De burgemeester heeft u gebeld. Ja, ja, ja, ja. Waar zijn boot is. Oh, dat kan ik u gelukkig zeggen, meneer Ritterman. Die is in Soest. In Soest, ja, boot in Soest. Onderwerp. Ja, we het? wat zit u? Boot in Soest, ja. Die, die is. Die... Ja.